Het thema van de maand juli in het online programma Rozenkruis Nu is Zeven stralen van de liefde dalen uit het lichtrijk neer. De geest die zich projecteert in de ziel maakt deel uit van het universele geestveld. Het universele geestveld openbaart zich in zeven stromen, in zeven stromen van volstrektheid. Wij spreken van de zeven geest. Wie daaraan deel krijgt of heeft, zoals de wedergeboren ziel, heeft terstond deel aan alles wat de zeven geest of God is of stelt, of bedoeld, hij bezit de immateriële schat, het allerhoogste, het allerheerlijkste wat de wedergeboren mens ontvangen kan. In de geest is het volstrekte leven, de volstrekte liefde, de volstrekte intelligentie, de volstrekte harmonie, de volstrekte wijsheid, de volstrekte toewijding. De volstrekte bevrijdende daad. Wie deel heeft aan de universele zevengeest, ontvangt de zevenvoudige schat, waarvan het ene aspect door de zes anderen wordt bepaald. Dat wil zeggen, door de samenwerking van de zeven stralen van de logos wordt de bevrijde mens in de eeuwigheid geopenbaard. In het jeugdwerk van het Rozenkruis en op de Jan van Rijkenborgschool school wordt geregeld gezongen over de zeven stralen van de liefde. Het is de titel van dit prachtige lied dat hieronder staat uitgeschreven. De gezongen versie klinkt elke keer weer zo zuiver en oorspronkelijk. Waarbij volwassenen vaak de logica moet kloppen, om zodoende zoveel mogelijk met het hoofd te begrijpen, zo is het jonge kind van nature nog ontvankelijk en in staat te verstaan met het hart. Er tollen nog niet tal van gedachtespinsels door het hoofd die dit verstaan belemmeren. Het is om die reden dat er een Jan van Rijkenborg school is waar onderwijs wordt aangeboden, waarin evenredig aanbod is voor hart, hoofd en handen. Zorgvuldig weegt het enthousiaste en bevlogen team af wat er op school wordt aangeboden om zo die openheid van het kind nog zoveel mogelijk te kunnen behouden. De werking van de zeven stralen worden overigens geweldig beschreven in Een nieuwe tijd breekt aan. De zeven stralen hebben hun uitwerkingen op de mensheid, de ene straal in grotere mate dan de ander, en een kind kan hier nog erg goed op reageren. Daarom ziet de Jan van Rijkenborg school het, het als haar taak om een harmonieuze leeromgeving te scheppen met veel aandacht voor natuur, harmonie, expressie en een goede omgang met elkaar. Dat gebeurt met voorlezen uit de betere literatuur tijdens de dagopeningen, tijdens samenwerken, spelen in de natuur, beeldende vorming, wekelijkse dramalessen tempeldiensten vier keer per jaar, enzovoort. De school blinkt uit in het goede pedagogisch klimaat dat er heerst. Er wordt ruimte geboden om met het hart te leren denken, vrijheid om in het hoofd te kunnen spelen en zo de mogelijkheid om met de handen werelden vol fantasie te scheppen. Zo kan een kind tot eigen mens worden die zal uitvinden wie hij is. Het onderwijsteam van de Jan van Rijkenborg school is dagelijks bezig de kinderen een ruimte te bieden om in harmonie te kunnen leren, ontdekken, manipuleren, struikelen om uiteindelijk als open, gezond kritisch mens de weg te vervolgen. Het kind kent zijn talenten en valkuilen, wat hij interessant vindt of juist niet. Het kan zich verwonderen over dat wat er om zich heen zichtbaar is of afspeelt en stelt zichzelf levensvragen. Wat de antwoorden op die levensvragen zullen zijn, dat is aan het kind zelf.